De verandering, vraag de gratis informatie aan. Bel 070 302 4747 of ga naar hersenstichting.nl. Dit is ra 7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal.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 De Verenigde Staten en een aantal Europese landen hebben de Egyptische president Mubarak opgeroepen om hervormingen door te voeren. Ook willen ze dat er tegen ongewapende demonstranten geen geweld wordt gebruikt. Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de rechten van de betogers moeten worden gerespecteerd. Op het vliegveld van Cairo zijn duizenden reizigers gestrand. Veel vluchten werden vanwege de avondklok geannuleerd.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 PVV-leider Wilders vindt dat niet ver genoeg gaan. Hij wil dat de Iraanse ambassadeur het land wordt uitgezet. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij zegt dat het gruwelijke optreden van Iran juist het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur rechtvaardigt. Ook de ChristenUnie is daarvoor. Andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Roosentaal wel.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 In de eredivisie heeft koploper PSV op het nippertje gewonnen... van sluiter Willem II. In Eindhoven maakte invaller Sefuik diep in blessuretijd de 2-1. Willem II speelde toen met 9 man vanwege twee rode kaarten. AZ won thuis met 6-1 van VVV Venlo. Alle ookmaarse doelpunten werden gemaakt door IJslanders. Vooral Sik Thorson was op dreef. Hij scoorde een hat-track in de eerste helft... en maakte na rust nog twee doelpunten. Gudmonson tekende voor de andere treffer. Vitesse versloeg in Arnhem Roda JC met 5-2. De graafschap tegen Utrecht werd afgelast. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld. Het weer in het zuiden zonnig. In het noorden en midden breekt de zon later door. De temperatuur loopt op naar 0 tot plus 3 graden. Ook morgen is het nog droog en vrij zonnig windweer. Daarna wordt het wat zachter met meer kansen op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. Dit is De Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen, vijf over zeven op Radio 1. Dit is De Zondag. Leuk dat u luistert naar ons programma. Een programma waarin ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. En vanochtend is dat Hans Hamoen. Hij is ondernemer, directeur van een groot vertaalinstituut. En de oprichter en voorzitter van de christelijke ontwikkelingsorganisatie World Partners. En tot een paar dagen geleden droeg hij een heel groot geheim met zich mee. Tot donderdag was dat uh, om precies te zijn. Want toen kwam het boek uit en niemand wist het. En dat ligt hier ook op tafel. Meneer Hamon, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Is Hans Hamon uw echte naam? Hans Hamon is de naam <laughs> die wij gebruiken. <laughs> oh. Het is wel grappig, ja. Een naam in mijn paspoort is iets anders. ja. Mijn uh, oudste zus heeft vroeger, uh, toen ik een jaar of twee, drie was... ik weet het eigenlijk niet precies, want ik was, ik was er wel bij, maar ik wist het niet. Hè, dat zou je ook kunnen zeggen. Uh, mijn uh, naam verandert, want uh, er waren in de straat waren allemaal mensen met dezelfde naam... en toen heeft zij daar Hans van gemaakt. En uh, ja, sinds die tijd, ik heb ooit één keer geprobeerd om het weer terug te veranderen... maar dat is nooit ja. gelukt. Dus ik ga gewoon door het leven als Hans aan Ja, en is het... Uh, kwam het ook van pas, uh, vanwege ja. uw werk? Ja, kwam voor pas, ja. Dat ja. was, was handig. Want u, uh, u was bijbelsmokkelaar. Ja. En dat is eigenlijk pas van de week uitgekomen. Ja. Ja, want toen kwam het boek op de markt en niemand wist het. En mm -hmm. ik vroeg me af, uh, het ijzeren gordijn, toch al ruim twintig jaar geleden... dat dat ding viel, en waarom kwam u pas nu met het verhaal naar buiten? Nou, het was eigenlijk tweeledig. De ene kant was het omdat ik veel in de Verenigde Staten reis... en spreekbeurten doe, en in kerken, op de universiteit en dergelijke. Mensen vroegen altijd, ja, wie is nu eigenlijk Hans Hamoon? En dan vertelde hij een klein verhaaltje over het bijbelsmokkelen. En dat was natuurlijk fantastisch. Dat vinden de Amerikanen, die, die, die vinden dat helemaal geweldig. En dan stuurde ik een bio op van twee pagina's A4. En dan zeiden ze, ja, maar dat is eigenlijk veel te weinig. We willen gewoon veel meer van je weten. Dat is de ene kant. En, uh, dus ik heb daar thuis over gesproken. En mijn oudste dochter zei altijd, uh, papje je moet het echt op gaan schrijven. Uh, want je hebt zoveel dingen meegemaakt. Het is dus ook goed voor andere mensen om te weten. Maar ja. ik, ik vond dat eigenlijk nooit zo echt belangrijk. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik word uh, 65. Uh, uh, in, in nog 2010. Want het is misschien een goede gelegenheid om het boek uit te laten komen op mijn 65ste verjaardag. Ja, ja. En dat hebben we gedaan in besloten kring. En uh, officieel is het dus uh, afgelopen week ge gelanceerd. Ja. Maar heel veel mensen in Nederland, die wisten dit helemaal niet van u? Nee, die wisten niet dat ik dit deed. Die wisten, hadden wel vraagtekens achter mijn naam staan, ja. dat wel. Maar ja. ze wisten niet precies wat er allemaal gebeurde, nee. En eindelijk kunnen ze die vraagtekens een beetje wegpoetsen. Hoop ik, ja. ja. Wat bent u nou, ondernemer, avonturier, bijbelsmokkelaar? Wat past u het beste qua typering? Uh, nou ja, ik ben eigenlijk, ik noem mezelf pionier... En ook wel een beetje avonturieren. En ik ben natuurlijk zeker ondernemer, dat zeker. Ja. Ja. Nou, we gaan u uh, nog iets beter leren kennen vanochtend. En dat doen we gelijk maar even door middel van een uh, jukebox. Daar gewoon een ou ouderwets kwartje in. En daar komen wat vragen uit. En of u daar gewoon even naar eer en geweten op wil antwoorden. Welke leeftijd zou u het liefst willen hebben? Nou, ik vind de leeftijd die ik nu heb... Vind ik een hele fantastische leeftijd. Goede leeftijd. Dus die willen graag houden. Hoe komt u tot rust? Ik kom tot rust in bad. Waar was u op 11 september 2001? 11 september 2001? Geen flauw benul. 9-11? 9-11, natuurlijk. Oh ja, 9-11, inderdaad. Uh, ik was me aan het voorbereiden om naar de Verenigde Staten te vliegen. En uh, dat hebben we ook niet uitgesteld. Dus ik ben een paar dagen later gevlogen. Hoe uit u uw woede? Hoe uit ik mijn woede... Uh, Mm, nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk uh, dat ik ga wandelen of zo. <coughs> of tegen een doos aan schoppen of zoiets. <laughs> laatste boete. En waarvoor? Mijn laatste boete die hebben gekregen in Wageningen wegens fout parkeren. Workaholic? Uh, mijn vrouw zegt van wel. Zonde van uw tijd? Zonde van mijn tijd... Uh... Ja, zonde van mijn tijd is eigenlijk uh, zomaar uh, niets doen zonder iets erover na te denken. Dus onnadenkend dingen doen. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Uh, vorige week. Wie komt u liever niet tegen op straat? Uh, nou, nee. Uh, honden. Het <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> waren toch heel wat vragen zo, hè? Ja. Ik dacht, nou, misschien bij de vraag... wie komt u liever niet tegen op straat? U, u gaat zeggen, uh, iemand van de KGB of zo... die vroeger nog wel eens uh, onheus heeft bejegend of dat soort mensen. Nou, of bent u zeer vergevingsgezind? In principe wel, ja. Ik denk, uh, uh, natuurlijk, de eerste reactie is, uh, is toch wel boosheid... natuurlijk, als je iets overkomt. En ook in mijn geval, maar uh, na verloop van tijd... ben ik toch wel vrij snel vergevingsgezind, ja. ja. U bent een workaholic, volgens uw vrouw, Lene? Ja. ja, ja. ja. Altijd ja, bezig? Nou, ik ben wel altijd bezig, ja. Het, is, uh, het grote probleem met, denk ik, met, met een avonturier zoals ik ben... is uh, de, uh, je, je hersenen werken altijd. Ja. Dus je bent altijd bezig met dingen te bedenken of met dingen bezig. En het is nooit uh, rustig. Ook en... niet als u in bad zit? Nee, nee. En, en, maar dat is wel, het, het glijdt wel van je af dan. Ja. Ja. Vorige week heeft u voor het laatst gehuild. Ja. Waarom was dat? Ja, vorige week heb ik, uh, toen zag ik uh, in, in Roemenië, was ik met een ploeg van de EO en um, toen heb ik dus mijn uh, file gezien, mijn, mijn dossier gezien bij de securitate en we hebben gepraat over allerlei dingen die me toen de tijd uh, uh, ja, overkwamen. En eigenlijk was het moeilijkste voor mijzelf, en daar heb ik denk heb ik omgehaald echt wel van binnen ook, over eenzaamheid in die tijd, hmm. ja. Nou, over uw gang naar de dossiers van de geheime dienst van Roemenië... Uh, gaan we het uh, later hebben. We hebben ook een uh, fragment. We gaan eerst uh, even naar muziek en ik hoop dat het u uh, aanspreekt. Het is een mix van klassiek en jazz. En het uh, komt van de pianist Jacques Louchier. Jacques Lussier, Sleepers Awake. U luistert naar Dit is de Zondag, als u net inschakelt. Goedemorgen, vanochtend ontbijt ik met ondernemer Hans Hamoon. Deze week verscheen een boek over hem, getiteld En Niemand Wist Het... waarin hij voor het eerst vertelt over hoe hij tijdens de Koude Oorlog... jarenlang bijbels smokkelde naar landen in het voormalige Oostblok. Meneer Hamoun, de allereerste keer dat u dat deed... dat u op reis ging met bijbels, wanneer was dat? Dat was 1978. U, u werkte gewoon bij een bedrijf, in, in loondienst, als een soort vertegenwoordiger. Nou, ik was bij een bedrijf in, in Arnhem. En dat bedrijf had mij gevraagd om voor hun uh, ruilhandel op te zetten, of compensatiehandel. Uh, zij verkochten veel uh, spullen voor Philips en allerlei grote ondernemingen naar, de, naar het Oostblok. En op een gegeven moment wilden die landen in het Oostblok ook wel eens wat terugleveren. Ja. En die maakten dus contracten met uh, compensatiemogelijkheden uh, erin. En als ze dat niet deden kregen ze een boete. En die boetes werden op een gegeven moment zo hoog dat deze firma zei van... ja, we hebben iemand nodig die dat voor ons gaat regelen. En omdat ik al eens een keer koelkasten met ze verhandeld had... vroegen ze mij om, uh, om van wil je dat bij ons ook niet opkomen zetten. Dus het ging hoofdzakelijk in eerste instantie om het terugleveren van koelkasten. Ja, en dan gaat u op reis uh, in die hoedanigheid met ja. een collega, geloof ik. Ja. Zo las ik uh, in het boek. En dan, uh, dan komt u aan in. Uh, waar was het? Op, uh, in Moskou, op Moscow. het uh, oude vliegveld van Sheremetjewo. En u had bijbels bij u? En ik had bijbels in mijn koffer, ja. Verstopt achter een soort dubbele laag? Of? Nee, gewoon helemaal gewoon normaal in mijn koffer. Ik, later heb ik ze altijd in een sloop gedaan, omdat dat wat makkelijker meenam. Daardoor schoven de Bijbels minder door de koffer heen. Ja. En, dus ik had ze gewoon in mijn koffer zitten en ja, we kwamen daaraan op het vliegveld. En uw collega was op de hoogte nee, dat u die nee. Bijbels. Nee, er wist er niks van af. Hij wist er was helemaal niks van af. Hij heeft het ook nooit geweten. Denk ik. Tot aan <laughs> Althans, vandaag. Ik heb, tot aan vandaag. Ik heb het hem in ieder geval nooit verteld. Nou, ja. ja, dan uh, luistert hij hopelijk. <hums> ja. um, en, en dan kom je daar inderdaad aan, op zo'n luchthaven. Ja. Uh, en dan moet je door de douane. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel lastig. Uh, in die tijd had je nog geen scanners, in 1978. Dus uh, we stonden daar in lange rijen. We kwamen aan en, nou ja, ik denk dat we alles bij elkaar... 2,5 tot drie uur gestaan hebben in de rij... En elke keer zag ik een koffer opengemaakt worden. En alles werd eruit gehaald. Dus, dus ja, panties, uh, sigaretten, pornoboekjes, wat al die mensen bij zich hadden. Uh, dat werd dus geconfiskeerde door de douane... Dus ja, naarmate ik dus dichter bij, het, bij de douane kwam... Uh, ja, begon mijn hart natuurlijk wel iets harder te bonzen. Want ik dacht, jongen, dat gaat zo dadelijk helemaal verkeerd. Ja. <laughs> ik heb bijbels bij me, elke koffer wordt opengemaakt. Dat had ik eigenlijk niet verwacht van tevoren... dat elke koffer opengemaakt zou worden. Maar behalve u zelf zou u ook uw collega in problemen kunnen brengen... Had, die van niets wist. Had gekund, had gekund, ja. Maar goed, uiteindelijk kwamen wij dus bij die douanebeambte uh, vrouw. Ik zou, ja, ik zou er zo de gezicht toch voor mijn neus kunnen halen. En die man die met mij was, sprak vloeiend Russisch. Dus die begon een heel verhaal tegen die vrouw. Wat die zei, ik heb geen flauw benul wat we het over hadden. En wij waren de laatste in de rij. Dus hij vertelde een heel verhaal. En na een minuut of vijf uh, zei die vrouw, nou gaan jullie maar verder. Dus wij waren de enige van die rij na twee uur, een half, drie uur... die hun koffers nooit niet open hoeven te maken. Ongelooflijk. Dat was ongelooflijk, ja. Voor mij was dat, uh, ik was net, uh, net nieuw christen geworden. Ik dacht, nou, dit, dit is gewoon geweldig dat zoiets kan. ja. Dat is wel een succesverhaal. Ja, zou ik kunnen zeggen. <laughs> maar is het altijd zo goed gegaan, zoals toen? I, nou, ik heb denk ik twee jaar lang uh, zelf in koffers uh, Bijbels uh, uh, meegenomen. En boeken ook wel. En ook uh, andere speciale geestelijke lectuur voor mensen die ze gevraagd hadden. En op mijn laatste reis ben ik gepakt in Moskou. Met Armeense Bijbels. Door een Armeenier. Wanneer was dat? Dat was in 1980. Ja. Dus door een Armeniër die, uh, die daar de um, douanebeambte was en die zei van ja, meneer, wat doet u? U bent hier zakenman en u, uh, ja, u kan dat toch niet maken. Uh, ik zei, ah, sorry, ik ben zakenman en Christen. Ik zei, zoals u waarschijnlijk communist bent en douanebeambte Ik zeg er dus is niks mis mee. Ja. <laughs> en we hebben een hele, een maar dat kon hij niet waarderen, denk ik. kon het niet waarderen. Nee. We hebben een heel gesprek gehad samen. en Ik zei, je bent Armeniër. Ik zei, heb je de Bijbel eens gelezen? Hij zei, nee, die heb ik nog nooit gelezen. Hij zei, want dat is een verboden boek. <coughs> ik zei, nou ja, ik kom uit het Westen. En het Westen is eigenlijk niks verboden. Dus ik raad u aan, lees het eens gewoon een keer. Dan weet u in ieder geval wat erin staat. Want dan weet u, wat, wat zou er nou aan verboden zijn? Ja, hij zegt, de, de denkbeelden die in de Bijbel staan, die zijn dom. En uh, iemand die dom is, die kan verder niet leren. Dus ja, ik begrijp ook niet dat u zakenman geworden bent. Dus uh, mm. ontspond zich een heel verhaal, ja. eigenlijk. En uh, op zichzelf wel grappig. Maar, maar wel uh, grappig, u stond daar met zweet in de handen. U was op hete <laughs> daad betrapt. Ik was op hete daad betrapt. En ja? het, het vreemde was dat ik niet met zweet in mijn handen stond. Ik, uh, ik was onderdeel van een Nederlandse handelsdelegatie... onder leiding van uh, staatssecretaris van Buitenlandse Handel... En, van uh, Nederland? Ja, van Nederland, ja. Wie, wie was dat in die tijd? Ik, nee. ik denk dat het Yvonne van Rooij was, volgens ja, ja. mij. Ik weet het niet meer zeker, ja. want ik heb wel meer van die, die dingen gedaan. Maar ik dacht dat het Yvonne van Rooij was. Maar goed, het kan ook iemand anders geweest zijn. En u dacht, de, ik, ik kom hier wel mee weg, die beschermen me wel. Ja, en dat was ook zo. Ja. Om, omdat ik onderdeel was van, van die handelsdelegatie... hebben ze me niet naar huis gestuurd, hebben ze me gewoon door laten gaan... Maar het uh, bleek wel dat ik daarna wel persona non grata geworden was. Ja, En de bijbels waren in beslag genomen? En de bijbels waren in beslag genomen, ja. Nou, wie weet dat deze Armeense uh, douanebanden toch nog eens gaan lezen. Ja, wie zal het waren zeggen. bijbels in zijn taal. Toen zijn. waren bijbels in zijn taal. Ja. Dus ja, het, het zou kunnen. Ik, ik weet uit ervaring, weet ik wel, dat over het algemeen... die bijbels toch wel in het land terecht kwamen, Maar meestal werden ze dan verkocht. Ja. Nu zullen heel veel luisteraars zich afvragen... waarom bijbels, waarom geen uh, voedsel of medicijnen waar een ernstig gebrek aan was in een ja, armoedig oostblok? Ja. Nou, ik denk aan, aan bijbels was een groot gebrek. Heel veel mensen zaten in geestelijke nood... en vooral ook door het hele communistische systeem... waren veel mensen in geestelijke nood gekomen... en de kerk ontwikkelde zich heel erg hard en, en breidde zich heel erg uit. Dus wat gebeurde, dat heel veel mensen gingen de bijbel overschrijven... of, of uh, hele oude printingpresses uh, dingen gaan, gaan drukken. En uh, er was gewoon een groot tekort... En vandaar dat ik uh, dacht van ja, het is beter om dit mee te brengen. Alhoewel ik ook af en toe wel medicijnen gebracht heb. Hmm. Maar in zijn algemeenheid dacht ik bijbels is op dit moment belangrijker. Andere dingen kunnen ook andere organisaties doen. En heeft u altijd gezien de, de mensen die de bijbels in ontvangst namen... Uh, waren dat altijd dezelfde mensen, een tussenpersoon of steeds weer anderen? Nee, dat waren over het algemeen elke keer weer andere mensen. Dus ik kreeg mijn kreeg ik van een organisatie. En uh, dus daar ging ik naartoe en daar bracht ik de Bijbels. Ja. En uh, verder, hoe dat, wat er verder mee gebeurde, dat weet ik niet. En, uh, uh, en dat was natuurlijk, uh, was natuurlijk ook niet wenselijk om dat te weten. Nee, nee. Bijbels in het Russisch, in het Armeens, wat voor ja, taal dan ook? Alle talen, ja. Hoe, hoe kwam u daaraan? Die kreeg ik van een organisatie. Uh, dus ik kreeg de adressen en de Bijbels van een organisatie. En, uh, en, en, en dat moet ik uit mijn hoofd leren, natuurlijk. Een organisatie? Een Nederlandse organisatie. Had die organisatie een naam? Vast wel. Die organisatie had wel een naam, maar ik kies er nog steeds voor om die naam niet te noemen. Want? <laughs> nou, want het, ja, ik denk het heeft, het heeft eigenlijk geen zin. Uh, in die zin om, om de naam te noemen. Het gaat veel meer om de activiteit en het brengen van de Bijbels ja. dan om te, te zien wie erachter zat, per se. En thuis had u gewoon een gezin ja. met uh, opgroeiende kinderen, pubers, ja. een vrouw, Leni. Ja. Wat, die, die wisten dat, waar u mee bezig was? Ja, mijn, uh, mijn vrouw wist het natuurlijk, uiteraard. En uh, mijn oudste dochter wist het ook, Carla. En uh, de andere twee die waren toen de tijd zo klein, daar hebben we het nooit aan verteld... En uh, ja, dus, dus we hebben daar wel over gesproken natuurlijk thuis. Want ja, het had consequenties. Het had consequenties kunnen hebben, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. En uh, we hebben over die gevaren natuurlijk uitgebreid gesproken. En we hebben toch met elkaar besloten van, ja, dit is goed om te doen. Ja. Zonder precies te weten wat de consequenties zouden zijn. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar nou ja, u, u had gewoon voorgoed weg kunnen blijven in, in het slechtste geval. In het aller slechtste geval had je voorgoed weg kunnen blijven. Voor zover mij bekend is dat alleen maar in Albanië gebeurd bij een aantal mensen. Maar verder zijn de meeste mensen voor opgepakt. Soms voor een behoorlijke tijd in de gevangenis gezeten. Maar ik, ik, ik weet niet van mensen die echt helemaal verdwenen zijn. Hm. Hm. Maar misschien wel. Ja. Dat zou kunnen. Desalniettemin was u veel van huis. Ja. Uh, dat moet een wissel hebben getrokken op, op het gewone gezinsleven. Ja, het was natuurlijk dubbel. Het was een wissel met een spanning. Later zeiden mijn, mijn andere kinderen ook van... ja, als je wegging dan uh, naar het Oostblok... leek het net alsof mama echt afscheid van je... nam, alsof je nooit meer terugkwam. Dat was het gevoel wat de kinderen hadden. Maar blijkbaar hield uw vrouw daar wel rekening mee Ja, dus. ja dat hield ze echt rekening mee. En daar hadden we ook goed over gesproken natuurlijk. En uh, dus, dus kennelijk had ze ook zo'n houding uh, naar de kinderen toe... dat de kinderen dat ook merkten. Ja. Zou u dat weer doen, terugkijkend, als u opnieuw in die fase van uw leven uh, zou, zou komen? Ik bedoel, had u achteraf niet meer met, met uw kinderen willen optrekken bijvoorbeeld? Uh, ja, dat is een, een lastige vraag. Je, bent, je zit in zo'n situatie en je doet die dingen die in die situatie zitten. Dus als ik vandaag in de dag weer in die situatie zou zitten... zou ik het denk ik toch alweer doen... Uh, uh, maar ik, ik zou wel meer, veel meer tijd aan mijn gezin besteden. En uh, veel meer ook, ik denk minder ook werken. Meer met kinderen omgaan. Er was natuurlijk best een spanning. Ook een spanning in je eigen leven. En die spanning moest je op een gegeven moment wel weer kwijt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk nooit zo gezond in een gezin, denk ik. En dus dat had, wel, dat had ik wel anders kunnen doen. Uh, er zijn echt wel daar dingen, zijn dingen in waarvan ik denk, ja, die, dat, dat had iets anders gemoeten. Wat had u anders gedaan? Gewoon meer met het gezin opgetrokken. Nee. Meer, ik, ik wil niet zeggen dat ik het verteld had. Ik denk dat dat nog steeds niet het geval zou zijn. Want die kinderen ja, die konden het uh, uh, denk ik niet, niet bevatten. Ja, wat, wat, wat kan je wel bevatten? Je kan het zelf ook nauwelijks bevatten. Nee, nee. Uh, dus in die zin uh, denk ik gewoon meer met het gezin optrekken. Gewoon meer naast ja. elkaar staan. En uh, dat, had, dat had wel meer gemoeden. Ja, ja, zeker. Um. Ongelooflijke ongelofelijke fascinatie om dit te doen, om zoveel risico te lopen. Om uh, collega's, uh, uw gezin, uh, ja, allemaal consequenties had het kunnen hebben. Ja. Waar kwam die fascinatie vandaan? Was dat puur het avontuur of meer dan dat? Nee, het was, het was meer dan dat. Uh, ik, ben, ik heb in, in 1977 heb ik een heel zwaar auto-ongeluk gehad. En uh, aan de hand van het auto-ongeluk heb ik een, een hernia opgelopen. En uh, dus op een gegeven moment uh, kon ik thuis niet meer lopen. Ik zat dus op handen en knieën en ik was echt een ambitieus iemand. Dus ik wilde van alles bereiken en ik kwam tot de ontdekking... dat ik allemaal mijn lichaam het niet meer uh, ging, ging trekken. En vanwege zo'n klein rottig zenuwtje wat in mijn rug zat... waardoor ik niet meer kon lopen. Mm. En dat heeft mij echt aan het denken gebracht. En uh, uiteindelijk uh, ben ik daardoor uh, christen geworden. En toen ik dus uh, voor de eerste keer na mijn genezingsproces in... Uh, in uh, de kerk kwam. Toen sprak er een man over, over Tsjechoslowakije. En die had het over Tsjechoslowakije... dat daar kinderbijbels uh, tekort waren. Had de, had de kinderkampen had hij daar, uh, uh, geleid. Dus ik ben naar de dienst ben ik naar hem toe gegaan... en heb ik gezegd, ja, wat is hier aan de hand? En uh, uh, hoe gaat dat? En, en hoe is dat met bijbels? En toen vertelde hij mij dat er een groot tekort was... aan bijbels in, in Oost-Europa. En omdat ik naar Oost-Europa reisde sprak me dat gelijk aan en ik was eigenlijk gelijk in Vuren vlam... Om, ja. uh, om het ook te gaan doen, om uh, daar de mensen te gaan helpen. En dat was die keer dat u via of naar Moskou reisde, ja. zoals u dat uh, net uh, exact, schetste? Exact. Eenmaal uh, over de grenzen, we hebben dat moment uh, gehad. Uh, was dan het gevaar geweken? Uh, kon u dan doen en laten wat u wilde? Nee, natuurlijk niet. Want uh, uiteindelijk blijkt wel dat je toch uh, door, de, door de geheime diensten van die landen kennelijk in de gaten gehouden werd. Het uh, blijkt denk ik toch wel dat, dat de meeste zakenmensen, ook die zakenman waren, gewoon een dossier hadden. En uh, goed, als er verder niks gebeurde, dan, dan werd dat dossier misschien één of twee blaadjes vol en dan lieten ze het verder wel lopen. Uh, maar de, in andere gevallen hadden ze een dossier en wisten ze precies wat er gebeurde of gingen ze je gangen na. Blijkt. Ja, ja, ja. want... <laughs> Afgelopen week was u in Roemenië om exact. uw eigen dossier... bij de Securitate, de geheime dienst van Roemenië, op te zoeken. Ja. Is het een dik dossier, veel pagina's? Nee, dat viel mij, oh. viel mij mee, gelukkig. <laughs> het was niet zo'n dik dossier, het had 30 pagina's. Nou? En nou ja, ik heb er andere dossiers gezien van andere mensen... die, die heel hele dikker waren. Ja. Maar van, van Roemenië dan. Ja. Ja. Over uw gang naar Roemenië en wat dat allemaal teweeg bracht, gaan we straks verder praten. In het tweede deel van Dit is de zondag. Het is inmiddels bijna half acht geworden. En dat betekent tijd voor het nieuwsoverzicht met Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal.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 Bij een treinongeluk in Duitsland zijn tien mensen om het leven gekomen. Er zijn veertig gewonden en sommige van hen zijn er slecht aan toe. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste gisteravond bij de pla plaats Hordorf... door nog onbekende oorzaak een passagierstrein op een goederentrein. En de Iraanse ambassade in Den Haag zegt dat de executie... van de Iraans-Nederlandse Zara Barami een nationale kwestie is. De ambassade vindt dat het uitgevoerde doodvonnis geen invloed mag hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. En tot zover nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. De dag die begint nevelig en in het noorden is het zicht... door misplaatselijk minder dan duizend meter... In Limburg, maar ook Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland... komt laaghangende bewolking voor, maar in de rest van het land is het helder. De laagste temperatuur wordt op dit moment in het oosten van Brabant gemeten. Daar is het min 8. In de kop van Noord-Holland is het al bijna 2 graden boven nul. Vanmiddag is het vooral in het zuiden zonnig. Het midden en noorden van het land blijft gevoelig voor wolkenvelden. In de kustprovincies worden het 2 tot 4 graden. In het oosten en zuidoosten schommelt de middagtemperatuur rond 0 of 1 graad. Het weer van morgen, maandag, lijkt sterk op dat van vandaag. Eerst mist en nevel en in het noorden wolkenvelden. Maar morgenmiddag is het overwegend zonnig en het wordt opnieuw 1 tot 4 graden. Morgen draait alleen de noordoostenwind geleidelijk naar het zuidwesten. En dat betekent dat er een einde komt aan het zonnige, droge en koude winterweer. Dit is de zondag op Radio 1. Goedemorgen, welkom terug bij Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, uh, ik praat vanochtend met Hans Hamoon, ondernemer, avonturier en bijbelsmokkelaar. Afgelopen donderdag kwam het boek uit... en niemand wist het over de grote avonturen in het Oostblok. Meneer Hamoen, uh, u, uh, u ging de grens over. U moest dan uh, door, door de douane en uiteindelijk de bijbels overdragen... aan de mensen die daarop zaten te wachten. Mm -hmm. Ging dat altijd goed? Uh, nou, in zijn algemeenheid wel. Hè. Het is bijna eigenlijk altijd goed gegaan. Uh, behalve op mijn allerlaatste reis uh, naar Mos uh, in Moskou ben ik dus uh, gepakt door de douane. Ja. En uh, dat waren met Armeense bijbels. En die, uh, ja, uh, de man die ze pakte was ook een Armenier. Hè. Maar het was ja, eigenlijk, uh, zeg ik wel eens, door, door bovennatuurlijke interventie, zou ik bijna kunnen zeggen, zijn heel wat uh, dingen gebeurd. Uh, ik, ik kan me herinneren een keer in Tsjechoslowakije dat wij bijbels moesten brengen bij een bepaald adres in Bratislava. En uh, ja, we reden zo naar die... Ik had een vriend bij me, dat ik een keer meegenomen zomaar. En, uh, dus, dus we reden naar dat adres toe... En ik had een plattegrond bij me. En ik kon werkelijk de straat niet vinden waar, waar dat was. En ik dacht, ja, dat is toch, toch te gek voor woorden. Ja, dus ik heb twee of drie keer en we zijn we gaan kijken. We zijn zelfs uitgestapt hmm. om te kijken waar is die straat. en we konden die straat niet vinden. Maar dat liep misschien nog wel in de gaten ook. Dat u daar zoveel ja, keek en reed. Dus ja. Je kon dat niet al te vaak doen natuurlijk. Dus nee. dat, de volgende morgen zijn we weer gaan kijken. En we, we vonden op de plaats waar we uitgestapt waren, vonden we gewoon de zijweg. Het was ongelooflijk, dus we gingen die zijweg in... en we kwamen bij de mensen aan... Uh, die, waar we de Bijbel zouden brengen. Toen, toen vertelde ik dus het hele verhaal van gisteren... dat ik die zijweg niet had kunnen vinden. Nou, we zeiden ze dat is heel fantastisch Want uh, gisteravond hadden wij bezoek van de geheime dienst. En die heeft ons hele huis leeggehaald. Dus we zijn heel blij dat je gisteravond niet gekomen bent. Ja. Dus ik noem het, ja, dat is echt een interventie van God geweest... om, uh, om ons de ogen te laten sluiten. En, en het adres niet te vinden, zodat wij beschermd werden... maar ook die mensen beschermd werden. Ja. Dat is geweldig. Ongelooflijk. Ja, dat als je uit de auto op een avond en je, je ziet geen zijstraat en de volgende dag is die straat. Precies, gewoon. precies. Ja. Dus als je zoiets meemaakt, dan denk je, ja, dat, je geloof kan niet kapot, hè? Ja, ja. <laughs> nee. Mist u dat soms een beetje? Dat soort ervaringen? Mm, nou, die gebeuren, die gebeuren nog steeds wel op, op een andere manier, maar het gebeurt nog steeds wel, ja. Ja. ja. U was afgelopen week, u zei het al, in Roemenië. Heeft u ja. nou ook eens de mensen nog kunnen ontmoeten die u toen zeg maar de Bijbels leverden? Nee, ik heb afgelopen week heb ik voornamelijk uh, mensen ontmoet. omdat we daarna zijn wij zeg maar, meer, uh, meer professioneel, wat ik dan noem professioneel, bijbels gaan smokkelen met mijn onderneming die ik had. En toen hebben we dus mensen ontmoet die, uh, die echt die bijbels in grote hoeveelheden ook gekregen hebben. Die had ik nooit ontmoet, want er hadden we toch een stuk uh, scheidslijn tussen dat wij elkaar niet konden ontmoeten en ook niet mochten ontmoeten. Al voor de veiligheid van Voor de veiligheid mensen, van ja. hun en ook voor onze eigen veiligheid. Dus die heb ik deze week ontmoet en, en, en eigenlijk was onze zoektocht van... wat is er nu gebeurd na twintig jaar met deze mensen? Heeft dat wat geholpen? Heeft het hun geholpen? Zijn er meer kerken doorgekomen? En, en dat soort zaken. Ja. Wat mij toch blijft verbazen is dat uh, het, het boek is donderdag uitgekomen... Uh, naar aanleiding van uw 65e verjaardag. En niemand wist het, zo heet het, maar niemand wist het tot vorige week bij wijze van spreken. Ja. Waarom heeft u het nooit iemand verteld? Ja, uh, het, het, kwam, het kwam er eigenlijk aan de ene kant niet van om daar heel vaak over te praten. Hè. Maar want uh, ik, ik lees ook duidelijk dat in die jaren u veel moest liegen tegen mensen waar u mee bezig was. Nou, niet echt liegen, maar gewoon niet vertellen wat er precies aan de hand okay, was. u, u hield zijn andere werkelijkheid <laughs> ik, misschien voor ik, ogen. Ik hield ze, nou, ik hield ze dus een zakelijke werkelijkheid voor ja. ogen. He, dus dat was de zakelijke werkelijkheid maar het heeft die we altijd deden. veel vragen, opgeroepen, dat heeft heel bij veel die vragen opgeroepen. Waar is die Hamoon toch mee bezig? Ja, ja, dat heeft heel veel vraagtekens achter mijn naam ja. gezet. En dat is nog steeds zo dat de mensen die mijn, sommige mensen die mijn naam horen... nog steeds zeggen die Hamoon nou moet je ermee oppassen. Ja. ja. Er zit een vraagteken achter. Maar uit. u had dat dus veel schimmig. eerder het echte verhaal kunnen vertellen. Ja, maar horen ze in die tijd was ik bezig met Bijbelsmokkel zodat het begrip er zou kunnen zijn? Denk ik. Ja, nou, ik denk, ik denk in de jaren direct na, uh, na de tachtiger jaren... dus begin van de negentige jaren... Was na het de val begrip, van de ja, muur? na de val van de muur was dat begrip er absoluut niet. Ja. Uh, want uh, daar heb ik heel veel problemen mee gehad... omdat ik ook een faillissement heb meegemaakt van een bedrijf. Ja. Dus dat begrip was er absoluut niet. En, uh, en, en ja, daardoor uh, uh, ben ik zelf een tijdje in de depressie terechtgeraakt. En, uh, en had ik ook eigenlijk helemaal geen... geen geen motivatie, maar ook geen, geen, ja, geen guts, om het zo maar te zeggen, om daarover te praten. Ja, want ik las in het persbericht bij het boek hè, van de uitgever Inside Out... dat u in een soort nachtmerrie belandde. Ja. Ja, de, de, de nachtmerrie was meer dat mensen eigenlijk niet... Uh, ja, ze denken van er is iets aan de hand, hè. Dat is een beetje schimmig, het zijn vraagtekens. Uh, je doet zaken met een repressief uh, regime. Dat was natuurlijk het punt. En heel veel mensen zeiden, ja, oké, okay, uh, hoe kan je dat doen? En je kon er niet over praten. Dus in die, in die hoedanigheid werd je al een beetje in een aparte hoek neergezet... van je gaat toch zaken doen ja. met een repressief uh, systeem. En, en hoe kan je dat verantwoorden? En hoe kan je dat verantwoorden als christen? Nou, nou, nou goed, dat waren dingen... Dus ook uw uh, mede-kerkgenoten, uw ja. gemeentegenoten... Die, die, die hadden daar moeite mee. Exact, die hadden daar moeite mee. Ja. En, uh, en na dat vie was het ook bij heel veel mensen zo van... ja, zie je wel, het is eigenlijk je eigen schuld... Uh, wat er allemaal gebeurd is. Dus je krijgt nu uh, lik op stuk... of je krijgt nu uh, ja. de, de rekening gepresenteerd. Ja. Ja. Maar er is ook een uh, werknemer geweest die gewoon een... Ja, een dossier over u gingen opbouwen. Ja. En, en u eigenlijk letterlijk heeft zwart gemaakt naar ja. andere mensen toe. Ja, ja, ja. In, in het boek heet deze persoon Rens. Maar ja. dat zal een pseudoniem zijn voor Ja, ja ik, ik, heb in, ik heb in het boek alleen maar pseudoniemen gebruikt. Ja. Ja. Echt uh, ook uh, bewust. Hmm. Uh, ja, dat is ook inderdaad gebeurd. Maar de, uh, ja, ik denk dat hij heeft vanuit zijn, zijn waarheid... vanuit zijn belevingswereld heeft hij dus dingen gedaan... waarvan hij dacht van ja, ik, ik moet de, de mensheid moet ik waarschuwen voor deze hamoen... En ik denk ook niet dat hij het echt uit kwade bedoelingen gedaan heeft. Dat heeft natuurlijk wel heel, heeft heel veel kwaad over mij teweeggebracht. Maar ik denk zijn intentie is nooit geweest dat hij dat uit kwade bedoelingen gedaan heeft. Ik denk gewoon dat hij mij had willen waarschuwen. Zakelijk gezien? Nou, niet zakelijk gezien, maar meer geestelijk gezien. Hmm. Ja. Maar hij wist niet dat u bijbel smokkelde in die tijd. Hij wist het wel. Al, oh, hij wist het hij wel. Hij wist het wel, ja, ja. Dus maar een, een aantal boek... van mijn werknemers, die wisten het. Ja, ja. Dus voor hem is dit boek geen eye-opener? Uh, nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat een groot aantal dingen die in het boek staan... toch een eye-opener ook van hem zijn. Want kijk, ze wisten dat het gebeurde, maar niemand wist het precies hoe. Nee. Hoopt u nou dat het contact met zo'n werknemer van vroeger, deze Rens... zoals dus die in het boek staat, dat dat hersteld wordt? Uh, nou, ik weet het niet. Ik heb, het, um, ik heb hem wel laten weten dat het boek uitkwam. En, uh, en uh, ik heb hem gezegd: van Ga er gewoon lezen. Maar uh, ik weet het niet. Ik hoop dat hij het gaat lezen. Ja, <laughs> ja. In Dit is de Zondag en valt altijd een Dichter bij de Zondag. Ja. En vandaag is dat Hilbrand Rosema. En ja. hij leidt zijn gedicht zelf in. Dichter bij de Zondag. Toen ik hoorde dat Hans Hamoon ten gast was in de studio, uh, vond ik dat toch wel bijzonder. Want in mijn jeugd waren bijbelsmokkelaars toch wel een soort stille helden. Uh, ik heb zelf nooit bijbels gesmokkeld... maar ik ken wel mensen die dat wel gedaan hebben. Ik heb dan ook dit lied, dit gedicht aan hem opgedragen. Het lied van de smokkelaar. Dit gedicht gaat over smokkelbaar. Wat is er al niet smokkelbaar? Als kind wist ik, er zijn nog stille helden. Die glippen achter het ijzeren gordijn. Die plakken zich vrijwillig... Achter het behang. Die dromen van een ander land. Je moet ze dubbel tellen, bijbelsmokkeljaren. Maar wie de grenzen oversteekt, die weet, je moet de grenzen respecteren. Je mag hopen dat je veilig bent. En dat je niet vergeet om ook jezelf te smokkelen. Dat kan alleen met overgave. De smokkelaar zal op een dag ontwaken met een nieuw besef. Ik ben ook zelf in goede handen. En als een dief in de nacht, arglistig maar ook argeloos, kom ik op mijn bestemming aan. Op dat moment herkennen zij elkaar. Smokkelwaar en smokkelaar. <lacht> Mooi, hè? Mooi, heel op een mooi. Op de dag kom je ja. op je bestemming aan. Precies, heel mooi. Ja, heeft hij heel mooi verwoord. Ja. prachtig. Hilbrand Roosma, het gedicht is uh, later terug te lezen op Dit is de dag. Uh, ik moet het anders zeggen, eonl slash Dit is de zondag. Dat is het goede webadres. The paper said she was gone closed her eyes one by one, walked away into the morning sun, since that day the weather changed, the moon and the stars started playing games, all but one left without a trace, Have gone by and the rivers run dry while I gaze at the sky with tears in my eyes for that's where I see and pour. Van Bert Visser. Het is uh, kwart voor in uh, Dit is de Zondag vanochtend met Hans Hamoen. Deze week kwam het boek uit en niemand wist het over zijn grote geheim. En dat is dat hij bijbels smokkelde tijdens uh, de Koude Oorlog. Meneer Hamoen, afgelopen week, uh, we, we zeiden het al, bent u teruggegaan naar Roemenië met een ploeg van de EO voor een televisie- en een radioprogramma ook. Ja. En u bent teruggegaan uh, naar de plek, uh, daar in ieder geval waar uw dossier lag... van, van de geheime dienst, de securitate. Ja. Waarom wilde u dat zo graag inzien? Um, ja, ik wilde graag weten wat uh, de securitate eigenlijk wisten over mij. Uh, het was gewoon een stuk nieuwsgierigheid. Uh, ik had gehoord uh, van een goede kennis van mij in uh, Roemenië... dat uh, over de meeste westerse zaken mensen wel dossiers waren aangelegd. En die waren, als de mensen verder niks deden... na één of twee pagina's weer in de kast weggestopt. En, en hij zegt, nou, wat jij gedaan hebt... hij zegt, daar kan haast niet anders of er moet een dossier van zijn. Dus via notariële acten in Nederland... heb ik mij een dossier in Roemenië op laten vragen en dat uh, nou, dossier hebben we dus inderdaad gevonden. Ja, maar, maar wat dacht u nou van tevoren aan te treffen? Met wat voor idee ging u daar naartoe? Nou, Aan de ene kant wilde ik het heel graag weten wat erin staat... aan de andere kant had ik de angst van... stel je nou voor dat er mensen in staan die mij verraden hebben... die ik ken. Waarvan uh, u tot dat moment niets niet wist. Niet wist. Ja, dus, ja, dus eigenlijk was het een beetje ambivalent. Maar bent u verraden geweest dan? Nee, blijkt, blijkt achteraf van niet achteraf. Okay. Maar goed, dat wist ik natuurlijk niet nee. van tevoren. Hadden mensen kunnen zijn die toch ja. informatie continu ja. doorspeelden ja. naar de geheime dienst? Absoluut, absoluut. Dus ja. Zo werken de geheime diensten natuurlijk. Dat ze toch informatie overal opvragen op en, en informanten ook inzetten. Ja. En informanten kan iedereen zijn. En ik weet een klein beetje hoe de geheime diensten in het Oostblok toen de tijd werkte. Dus die gebruikte iedereen. Ja. Nou, We gaan even naar een fragment. Uh, u bent onderweg in de auto naar de plek waar het dossier ligt. En u mijmert een beetje over de namen van mensen die u wel of niet zou kunnen aantreffen in uw eigen dossier. Ja. Ik werk hier natuurlijk met heel veel mensen, maar de meeste waarmee ik werkte, dat waren mensen die van de, van de normale bedrijfsleven waren, laten we het zo zeggen, van de Roemeense buitenlandse handelsafdelingen. Dus dat waren allemaal speciale... Uh, bedrijven, uh, Dus ik, ik kocht hier glas natuurlijk in die tijd heel veel. Ik kocht hier heel veel houtproducten voor de doe-het-zelf-industrie en zo. Dus die mensen niet. Maar goed, ik had verder natuurlijk mijn secretaresse uh, En uh, Dojna, uh, kan ik me niet... Ja, ik kan, kan me wel voorstellen dat ze er wel in staat, maar niet als collaborant. <laughs> dat kan ik me echt niet voorstellen. En een paar van mijn medewerkers natuurlijk uit, uh, uit Nederland... En nog een paar medewerkers van een paar andere bedrijven die ik in die tijd ook had. Want ja, ik had alles gesplitst eh, om zo weinig mogelijk zichtbaar te kunnen zijn. Dus er waren wel een aantal mensen, ik denk een, een tiental, twaalftal mensen die hier voor mij werkten. Uh, en hier ook regelmatig kwamen. Dus ja, het zou kunnen zijn dat die, uh, dat die allerlei dingen weten. Maar ja, weet je wat, het is zo raar. Ik kan het me niet geloven. Ik kan het gewoon niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen, nee. Ja, hier heb ik dus het, uh, ja, het dossier voor mijn neus. Er staat boven: Republica Socialista Romania. Secret. En dan ministeroel: de interne. Archiva: fond informatief. Dossier nummer 239554. Privint: Hamoen Jan Jacobus. Erg, hè? Erg. <laughs> Erg, hè. Ja. Dat was afgelopen week in Roemenië. Ja, ja. En dan, dan slaat u dat dossier open. Ja. En wat zag u? Uh, het eerste wat ik zag waren handgeschreven pagina's. Uh, door een, uh, een meneer die heette Stefan Geschreven. En dat was kennelijk mijn, uh, de informant die over mij moest rapporteren... Aan de, aan de chef van de securitate. Dus die werkte natuurlijk bij de securitate. En die uh, schreef dus allerlei dingen over mij op in het Roemeens. Nou... Mijn Roemenis is niet al te best, maar ik kon wel hier en daar uithalen... natuurlijk na zoveel jaren daar gewerkt te hebben wat er ongeveer in stond. Dus uh, op de eerste pagina stonden onderlijnde uh, gegevens in... dat ik dus uh, uh, christelijke literatuur bracht in Roemenië. En er stond ook bij dat ik dus met staatsgevaarlijke mensen omging. Het ja. stond niet bij dat ik zelf staatsgevaarlijk was, geloof ik. Maar dat weet ik nog niet, want we gaan het nu vertalen. Maar was u daardoor verrast? Want u had misschien het idee dat u ja. in Roemenië ja. uh, altijd ongezien uw werk had kunnen doen. Ik was heel verrast. Ja, ik was heel verrast. Ik had niet gedacht uh, dat, dat ze zoveel zouden weten. Dat ze eigenlijk de meeste dingen wisten. Dat is niet gedacht. U, u bent veel vaker geschaduwd dan u ja. doorhad uh, toen? Ja, uiteindelijk blijkt dat, dat ze me altijd schaduwden. Eh, er stonden uh, namen in van mensen waarmee ik at. Uh, er stonden hotelkamers in waar ik was. Er stonden. Uh, uh, afsprakenlijstjes in met wie ik allemaal afspraken had. Uh, hm. Het leek wel alsof het iemand was die naast mij liep. Ja, ja. ongelooflijk. Hè? Dat is heel ongelooflijk. Ja, als je dat ziet, dan denk je dat is niet waar. Op weg naartoe zegt u van... nou ja, ik heb met die en die mensen samengewerkt. Ja. Uh, u zei het net ook al van... ja, daar hadden namen in kunnen staan van mensen... Mm -mm. die u altijd vertrouwd had. Ja. Die namen trof u niet aan? Gelukkig niet. Nee, ik heb gelukkig niemand aangetroffen die informant zou zijn. Maar nogmaals, we weten het niet helemaal zeker, want uh, we gaan het nu uitzoeken. Er ja. worden kopieën gemaakt en, en uh, in, de, in de geheime dienstarchieven gaan ze kijken wie die informanten waren. Uh, maar volgens de mensen die ik daar gevraagd heb, waren dat waarschijnlijk Roemenen. Maar 100% zeker weten we dat ook nog niet. Nee, nee, dus het zat aan die kant in ieder geval van het, uh, van ja. het gordijn. Maar ja. waren dat een Roemenen waar u mee samenwerkte? Of... Kennelijk. Ja. Waren het, misschien waren het wel Roemenen die ook lid waren... van de buitenlandse handelsondernemingen, uh, uh, zou mm. kunnen. Ja. Want het waren gewoon mensen die heel veel over mij wisten. Ja. Uh, dus het, ja. de, de, de, de naam Stefan duikt op, hè? Ja. die heeft heel veel over u geschreven. Zou u zo'n persoon dan niet willen ontmoeten? Uh, ja, zeker. Ik, ik zou hem zeker willen ontmoeten, ja. Maar als, gaat, dat, als, als, gaat dat lukken? Dat ja. denk, nou, als hij nog leeft wel. Ja, want, dan, dan ja, ja, ja, er wel ze hebben, Ja, ze hebben tegen mij gezegd dat ze uit kunnen vinden wie die Stefan geweest is. Er stond er nog eentje in Petrescu, geloof ik. Maar die twee die gaan ze uitzoeken voor me. En ze gaan kijken wie dat geweest ja. zijn. En als ze nog leven, ga ik ze zeker ontmoeten. Ja, en wat zou dat u van kan? ze willen weten? Uh, waarom ze het deden, uh, wat hun motivatie was en uh, waarom... Uh, Waarom, mij bijvoorbeeld, waarom ze op mij gezet zijn om mij uh, uit te vinden wat ik deed. Ja. En, en wat, wat er van achtergebleven is bij ze. Daar ben ik wel in geïnteresseerd in. Neemt ja. u iemand nog iets kwalijk uh, terugkijkend? En, en misschien zo meteen als het dossier verder vertaald is... Uh. Ja, je weet niet wat je verder tegenkomt Nee, natuurlijk. je weet niet wat je verder tegenkomt. Nee, ik denk het niet. Ik denk, die mensen hebben hun, hun werk gedaan uh, onder allerlei omstandigheden. Het was natuurlijk een ongelooflijk moeilijk land. Zeker vlak voor de val van Ceausescu was het gewoon ongelooflijk lastig... om daar te werken en om daar te leven. Dus ik kan me heel goed voorstellen... ja, misschien hebben ze iets verteld omdat hun vrouw naar het ziekenhuis moest... en anders geen, geen operatie kon krijgen of hun kinderen niet in school konden. Want er waren zoveel dingen waar ze de mensen mee konden dwingen... eigenlijk om voor de overheid te werken... Ja. Uh, en ik weet ook niet dat iedereen dat vrijwillig deed. Ik heb geen idee. Hè? Maar dat, het is wel iets wat ik graag wil weten. Ja. Ja. Nou, de reportage rond uw terugkeer naar Roemenië... is binnenkort te zien op tv. Ja. Bij de EO op 19 maart. Zaterdag 19 maart in het programma Door de Wereld. Rond 7 uur op Nederland 2 op die 19e maart. Uw verhaal, zoals het is opgetekend... Uh, en niemand wist het, speelt zich uh, ja, grotendeels af... Uh, in de tijd van de Koude Oorlog. Smogelt u uh, desalniettemin vandaag de dag nog wel eens een bijbel? Nee, ik heb wel bijbel bij me natuurlijk. Maar nee, ik denk dat het niet meer echt hard nodig is vandaag de dag. We hebben nu een heel nieuw tijdperk. We hebben het internet tijdperk. We hebben satellieten en dergelijke. Dus op dit moment worden er heel veel bijbels en bijbelgedeelten... natuurlijk via satellieten verspreid over de hele wereld. digitaal. Digitaal gesmokkeld. Houdt u zich daar ook mee bezig dat u dingen verstuurt naar landen? Nee, op dit moment hou ik me hoofdzakelijk bezig met ontwikkelingswerk en het starten van bedrijven in een tweede en derde wereldlanden... om, om holistische uh, uh, zaken te doen. Holistische zaken? Ja, waar dus, dus niet alleen maar een bedrijf oprichten... maar ook dat bedrijf de omgeving van sociale humanitaire hulp... zodat kinderen naar school kunnen, zodat mensen zich echt kunnen ontwikkelen. Uh, dus het bedrijf moet zich ontwikkelen, bedrijfsmatig natuurlijk. Of zegt u dit nou uh, omdat u toch nog bezig bent met het smokkelen van bijbels? Nee. Dat u zegt, ja, dat mag natuurlijk niet naar buiten komen. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben, niet, nee. Ik ben er niet meer bezig met het smokkelen van bijbels. Maar dit is hier eigenlijk wel uit voorgekomen. Dus de manier van denken: ja. van hoe kun je mensen helpen? Toen de tijd hadden ze bijbels nodig. Tegenwoordig hebben veel mensen economische ontwikkeling nodig. En met die economische ontwikkeling ook sociale ontwikkeling. En dat kan een bedrijf kan dat heel goed uh, laten zien in een land. Ja. Dus met Stichting World Partners. Doe ik dat uh, in, in, uh, in delen van de wereld. Bent u ook uh, actief uh, in het Midden-Oosten, waar onrusten zijn nu? Tunesië, Egypte, Jordanië? Uh, ja, we hebben een we hebben een bedrijf in Egypte. Een, uh en ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want het internet is afgesloten, het mobiele telefoon is afgesloten. Dus u heeft geen contact nu met de. Dus daar? Dus ik heb wel contact via landlijn. Oké. Okay. kunnen we nog contacten onderhouden, maar dat is natuurlijk ja, moeilijk. We hoorden het net in het nieuws dat burgerwachten zijn. Ja, ja? Ik hoorde gisteravond ook toen ik mijn mensen daar belde dat er ook burgerwachten inderdaad zijn, dat die overal lopen, want de politie is in geen velden of wegen meer te bekennen. Dus dat is uh, ja, uh, moeilijk. Heel veel mensen vergelijken die situatie met Egypte... zoals je dat nu ziet, die mensenmassa's... met toen de tijd in, uh, in 1989 met Roemenië. Ja. He, toen ook het volk in opstand kwam tegen een, een dictatuur, een repressief systeem. En nu komen ook mensen in, in opstand tegen hun systeem, wat ja. zij er hebben. En ze wilden de grens over en ze gingen massaal de <coughs> grens over uiteindelijk. Ja. ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En dat, is, dat is natuurlijk altijd wat er gebeurt. Het begint ergens, maar waar eindigt het? Dat is natuurlijk wel heel moeilijk om dat te zien. In, in Roemenië kwam vrijheid. In Roemenië kwam vrijheid. Een democratie, ja. min of meer. Ja. Uh, hoe zit dat zo meteen in Egypte? Nou, Ik denk dat de, de Arabische wereld is niet echt een wereld... waar echt democratie heerst. Ze hebben geen, uh, geen historie van democratie. Dus dat er echt een democratie komt, dat geloof ik niet. Ja. Misschien wel een soort verlichte dictatuur. Dat, dat denk ik wel dat dat zou kunnen komen. Maar een echte democratie heb ik geloof ik niet dat dat in, het, in de Arabische wereld zou kunnen. Maar zou het wel de, de, de, de godsdienstvrijheid ten goede komen? Datgene wat daar nu gebeurt? Ja, nou dat, dat weet ik niet. Dat is, dat is in de hele Arabische wereld een groot issue natuurlijk. Uh, de godsdienstvrijheid. En uh, ik weet niet of dat echt gewoon naar, naar buiten gaat komen. We zullen het moeten zien en afwachten. Vele gingen u voor. Ik heb hier het uh, gastenboek uh, voor me liggen. Ja. 30 januari 2011 heeft u zelf ingetekend met uw ja, verhaal. Ja. Want wij vragen altijd aan de mensen... hoe ziet nou uw ultieme zondag eruit? Nou, wat heeft u opgeschreven? Hans Hamon. Nou, mijn ideale zondag bestaat uit diverse dingen. Het hangt af van waar ik ben en wat ik doe. Soms preek ik op zondag en dan sta ik vroeg op... om nog over de dag en de preek na te denken. Soms ga ik zelf naar de kerk en geniet van de liederen... en hopelijk ook van een goede preek... Soms ga ik genieten van de natuur, heerlijk op de fiets... en in de omgeving van de Rijn, bossen en heiden... mijmeren en het moois van de schepping op me af laten komen. En soms ga ik naar een eenzaam iemand bezoeken... en nadenken en praten over de mooie dingen van het leven... en over niet alleen maar uh, negativiteit, maar vooral de positieve dingen. Een volle zondag, samen ook met mijn vrouw... en praten over dingen die ons bezighouden en ertoe doen. Ja, keurig zou ik bijna zeggen. <laughs> Waar is de avonturier gebleven... Van wel hier. Oh, die is er nog steeds. En waaruit blijkt dat? Uh, ik moet me nog steeds inhouden om uh, allerlei dingen niet te doen. Als ik ergens op prijs ben of ergens ben, uh, kom ik altijd met tien ideeën thuis. En die moet ik eigenlijk zoveel mogelijk laten vallen. Want anders uh, zou ik me weer in allerlei dingen storten. En ja, ik ben nu 65, dat wil ik niet. Uh, het is niet zo dat ik ophoud met werken, want ik geloof niet. Uh, er staat nergens dat je echt met pensioen moet gaan, geloof ik. In de Bijbel staat geloof ik alleen dat de priesters met pensioen gingen... en de rest van de mensen bleven doorwerken. Dus ik, ik heb ook geen enkele behoefte om met pensioen te gaan. Hm. Maar er zijn nog zoveel dingen wel te doen. En, en uh, ik ben ook heel veel bezig met jonge mensen te coachen... en, en ook een stuk ja, avonturierheid eigenlijk erin te brengen. Goed. Hans Hamoon, bedankt voor uw komst naar uh, Dit is de Zondag, het boek. En niemand wist het, ligt in de boekhandel en uh, is zeer uh, aan te bevelen. Succes met alles uh, wat u verder uh, onderneemt. Dank Zometeen uh, naar Achter uh, Vroege Vogels met Menno Bentveld en Liso Weet. Goedemorgen. Oh, goedemorgen, Jeroen. Ja, Lisa is ziek. Ik zit hier alleen. Ach, maar, maar toch goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ah, ja. uh, veel milieu en veel uh, natuur. We gaan uh, op vleermuizen af. We gaan uh, blauwe kieken uh, zoeken met Nico de Haan. Kijk, hm. dit is het kiekengeluid. Maar ook veel milieu, zei ik. Uh, we hebben, TNO presenteerde, een fietspad waar een uh, zonnepaneel in ligt. Dus dan gaat het, uh, het rijden over paden gaat energie opwekken. En we maken ons druk over onzinstroom. Nou, ja. dat soort dingen gaan we tegen actie voeren. We gaan luisteren, Menno, straks. Okay. Na, eh, na Achter, hier op Radio 1. En einde van Dit is de Zondag. Het is terug te luisteren via de website.